In Rotterdam kreeg de brandweer politiebescherming bij het blussen. Volgens de woordvoerder van de politie zijn er in Rotterdam opvallend veel ernstige gewonden. Ook zijn er veel ruiten gesprongen door zwaar vuurwerk. Bij de website vuurwerkoverlast.nl zijn tot middernacht ruim 75.000 klachten over vuurwerk binnengekomen. Volgens de initiatiefnemer Bonte is dat iets meer dan vorig jaar rond dezelfde tijd. Klagen over vuurwerkoverlast kan bij de website nog tot 4 januari...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 Goedenacht. Hallo, Het is 1 januari. Het nieuwe jaar is begonnen. Het nieuwe jaar ook op Radio 1. Tot 6 uur is Radio 1 een klein beetje van u, de luisteraar. We vinden het namelijk fijn dat u Radio 1 aangezet heeft. Bent u aan het werk en wilt u erover vertellen? Of, uh... Ja, uh, bent u gewoon nog wakker na een heel erg leuk feestje? Of heeft u misschien ja. iets te klagen? Ja. Ja. Het, het ja. gebeurt vaak. Ja. Dan dus staan we allemaal voor open. 0800-1121. 08 ja, dat is toch gratis 112. ook, hè? Dat is gratis nummer. 0800-1121. En iemand die dat nummer belde is uh, Anneke Bakker uh, uit Epe, geloof ik. Uh, Anneke, goeienacht. Dat klopt. Alleen moet er nog een H voor. Uh, Hanneke Bakker. Hanneke Bakker. <laughs> maar onze verontschuldigingen. Het is dus, ja, dus, laat. Ja, sorry. Uh, uh, Hanneke, eh. Um, um, uh, de rust is net wedergekeerd, of niet? Nee. Nog dus steeds niet? Nee. En daarom bel ik even. <laughs> Vertel. Uh, Allereerst uh, wens ik jullie uh, alles toe wat je mij ook toe wens. De beste wensen, ja. De allerbeste wensen. En, uh, ik woon op, de op het platteland in Epen. En het viel me op dat jullie veel mensen uit de uh, grote steden aan het woord houden. Ik dacht, mm. nou, ik bel een keer vanuit het platteland. Ja. Ja. Prachtig. En uh, uh, daar zijn we natuurlijk helemaal blij mee. Vooral omdat, nou, daar zijn we minder blij mee, dat u nog wakker bent vanwege een ja. zeer plattelandse traditie. Ja, vanwege het kabietschieten. Want in, in, in een lijntje van, nou ja, ongeveer Epen tot aan Twente, tot aan Drenthe, Groningen, Friesland, op het platteland is, is het karbietschieten. Er zijn misschien mensen die niet weten wat het is. Kunt u dat even uitleggen? Ja, je doet een stukje kabiet in een melkbus en dan doe je er water bij. En dan de deksel erop en dan met een brander verhit je de onderkant van de melkbus. En dan ontstaat er een gas en daardoor vliegt het deksel weg. Ja. Inderdaad, we dat, gaan dat klinkt Een enorme knal. Dat geeft dan ongeveer zo'n knal, inderdaad. Um, of, uh, of ze proppen er een voetbal in, dat geeft hetzelfde effect. Ja, ja. En, maar uh, het is nu uh, vijf minuten over vier, midden in de nacht. We mogen ja. al twee uur lang geen vuurwerk meer afsteken. Nee, maar in Epen gaan ze nog door? Steeds bezig. Echt waar? Ja. En was het ook van tevoren aangekondigd of is het al nee, je eerder nee, gebeurd? Nee, maar ik vind het zo onsportief om daar zo lang mee door te gaan. Hmm. Hoe laat zijn ze begonnen? Nou, dat begint vanmiddag om drie uur al. Als ze nou om tien uur s ochtends daarmee beginnen... Dan, dan heeft hij nog wat nachtrust over. Ja, maar... Ja. Het is traditie dat het smiddags begint, ze gaan de avond ervoor gaan ze altijd inschieten. Nou ja, dat is in een half uurtje. <laughs> inschieten? inschieten ja, zo heet dat, inschieten. Uh, uh, uh, en, uh, maar, van om drie, vanmiddag om drie uur dan, uh, gaan al die batterijen af van al die, die melkbussen die opgesteld zijn in een weiland. Uh -huh. En het is hartstikke leuk hoor, het is een hartstikke leuk geluid. En het is ook hartstikke leuk gebeuren voor al die mannen. Ja. En Mooie jongen. traditie. Ja, het is echt een maar... traditie. Het mag echt wel om twee uur s'nachts afgelopen zijn. Hmm. Ja, ja. Bent u al naar buiten geweest om het ze gewoon even te vragen? Nee, want het is een beetje ver weg. Ja. Oh. En ik ben niet helemaal aangekleed natuurlijk, hè, want ik lag in bed. Oh, kijk aan. Het nou, is in ieder geval een hele mooie plek om Radio 1 te luisteren. En ik weet 100% nou, zeker dat u niet de enige bent uh, die nou, dat op dit moment ik doet. Ik zit, zit nu beneden. Oh, toch. Het is hier nu een beetje koud, maar dat heb ik ervoor overgegeven. <lacht> Heeft u uh, voor, voor ons uh, en voor, voor uh, al onze uh, luisteraars op dit moment... Uh, nog een praktische tip of een gelukswens voor 2014? Ja, ik, ik uh, zou die, die mannen en die jongens die met het kabiet schieten bezig zijn... toch willen vragen om daar niet zo lang mee door te gaan. Want ik vind het een beetje onsportief. <lacht> ik, uh, ik, ik help het u hopen, Hanneke en, Bakker. Ik ben alleen bang dat als ze de radio aan hebben staan... dat ze het niet kunnen verstaan, omdat nee, ze de keukers heen schieten. Nee, maar dat iemand van de familie het hoort. Ja, nou, dat, en, dat zou heel fijn zijn. En ik vind het zelfs een beetje onbeschoft worden... Nee, dat, als het na vier uur nog dat, doorgaat. En dat, dat, dat is het we ook weer ook. met u eens. En, uh, voor de rest uh, hoop ik dat het voor allemaal... een uh, heel goed en gezond... Uh, 2014 wordt. Ja, Anneke Bakker, dank u wel. En uh, 0800-1121, dat is het telefoonnummer uh, waarop u kunt bellen... waarop u dus ook mag klagen. Uh, iemand die dat misschien ook wel wil doen is uh, mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen, goeienacht en de beste wensen. Ja, voor u ook uh, de allerbeste wensen. Heeft hè? u ook wat te klagen of heeft u wat anders? Nou, kijk, weet je wat ik vind? Al die mensen lopen allemaal zo te klagen. In wezen is er gewoon totaal niet veranderd. Qua... Het is altijd zo geweest in het hele leven. Vuurwerk afsteken. En er zitten altijd bepaalde mensen die. Ja, die, die, die, die, die toch, laten we zeggen, dingen uithalen. Of, of hè, sommige dingen zijn gewoon te erg. Maar ik weet van twintig, dertig jaar geleden dat dat allemaal hetzelfde was. Eigenlijk is het totaal niets veranderd. Nou, maar als, wat, als, we, als we dan, dan bijvoorbeeld. even... Nee, bij mevrouw maar mevrouw Jansen, daar wil ik even terug op, op eerder dit uur. Uh, uh, toen begonnen we met, uh, met de hulpverleners... Uh, die ook steeds worden, ja, vaker worden lastiggevallen van hun ja. werk. Dat is toch niet van alle tijd? Nou, uh, nee, dat niet. Maar er is ook niet van alle tijd. Het ligt er ook aan hoe sommige mensen dreigen opstellen. En dat heeft ook met de hulpverleners te maken soms. Mm -hmm. He, ik, heb, uh, ik heb een paar jaar geleden ook een keer meegemaakt met een sterfgeval... En dan, uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan komt er een lijkschouwing, noem maar een voorbeeld. Ja. Maar die sommige mensen kunnen soms zo'n houding geven ja. naar iedereen. En er zijn mensen die zijn aardig, maar je hebt ook mensen die minder aardig zijn. En dat moet je allemaal wel een beetje aanvoelen. Maar, maar, maar stel, er wordt iemand neer, neergestoken in het ja, uitgaanscircuit... Nee dat, dat kan niet. met eens. Mevrouw Jansen, laat u me even uitpraten. Stel, er wordt iemand uh, uh, uh, neergestoken in het uitgaanscircuit... Uh, uh, uh, de ambulance laat lang op zich wachten, namelijk tien minuten... mensen worden boos en beginnen tegen die ambulance aan te slaan. Dan ja, kunt u... Dat kan niet. Nee, nee, nee, dat gebeurt dat, dat gewoon, hè? Nee, tuurlijk. Maar, maar, maar we moeten niet net doen als het of alleen maar van deze tijd is. Maar laat la, ik la, la, la een ander voorbeeld nemen. Stel, u woont ergens op het platteland... en ze zijn uh, uh, op, een, uh, op een nacht, omdat het toevallig 1 januari is... om vier uur s'nachts nog aan het karbit uh, schieten. Daar wordt u toch ook niet blij van? Nee, maar weet u, als u dan nagaat... dat ik twintig jaar geleden zelf in het vuurwerk gezeten heb... Oh. en mijn eerste mannen, ik heb twee mannen gehad... mijn twee mannen zijn allebei helaas aan kanker overleden... Hm. Maar mijn eerste, mijn eerste man zat in het vuurwerk. Ja. Ik weet wel dat het heel streng was allemaal. Ja. Maar zoals met het kabietschieten ook. Ja, er zijn plaatsen waar het gebeurt. Het is heel erg hoor. Ik kan niet anders zeggen. Sommige dingen gebeuren gewoon. Ja. Maar ja, uh, ik vind soms ook dat mensen het wel een beetje overdrijven. Ze zitten allemaal met elkaar af te katten. En uh, de jeugd deugt niet of de jonge lui die deugt niet. Ik ben zelf best wel een stukje ouder. Mm -hmm. Maar dan denk ik bij mij, die mensen moeten ook eens naar hun eigen kijken. Ja. Uh, mag ik zeg ik... Het, mijn vader zei altijd, steek eerst je eigen hand in je boezem. Ja. Dan gaat hij de wit uit. <laughs> en voor iedereen gaat hij de zwart uit. Maar uh, uh, uh, als ik dan mag samenvatten, uh, uh, we moeten ook gewoon met z'n allen eens accepteren... dat dingen ook gewoon gebeuren en dat je daar niet altijd wat aan kunt doen? Nee, nee, daar kan je zeker niet altijd wat aan doen. Ja. Nee. Ik heb me wel eens soms verbaasd over mensen... dat ze dan lopen te vertellen van oh, dit en dat. En dan kom je erachter wat die mensen zelf uitgevreten hebben. Mm -hmm. Yo, dan, dan, dan draai je je eigen drietje om in je bed. Yo, kom, scheid eruit. Mensen moeten eerst eens over hunzelf praten. En zo is het. Mevrouw, Mevrouw Jans, dank u wel. Uh, uh, zoals al eerder gezegd, een, een zeer gezegen 2014. En uh, voor nu uh, alvast nog een uh, hele fijne nacht en rusten. Gerda uit Delft, goeienacht. Goeie, goeie nacht meneer. Allereerst uh, mijn beste wensen voor u en uw mede-presentatrice. Het is een presentator, ook al, al heet heet die, ook al heet hij van Radio 1, <laughs> iedereen in dit land en all over de wereld. Gerda, Allere dank je wens. Gezondheid en dan komt de rest vanzelf wel. Dank je wel. Maar waar ik nou benieuwd naar ben, is hoe jouw oudejaarsavond is verlopen. Nou, ik, uh, ik heb uh, bij de visboer hier in de buurtwinkel... heb ik uh, heerlijke geladen, garnalen, schotel, heerlijk. Alvast een beetje gesnoept. Mm. En ik ga op de bank uh, naar radio, uh, radio uh, luisteren. En ineens trok ik wakker. Ik krijg, na nou wat, half twee. <lacht> <lacht> en, en, ja. en, en, en, en toen hoorde u de radio en u heeft... Ja. Begrijp ik de afgelopen ja. twee uur en elf minuten ook ons uh, alweer gehoord? Ja, ik, luister, ik, ik ben sowieso een nachtmens. Ik luister altijd op video 1. Ja. En wat hoor ik nou? Dit, dit is geen Castelluna. ook, krijg nou wat. Ja, ja daar hoorspel. begon het nee, met dat hoorspel. <laughs> hè. Ja, Daar hebben we wel ja. genoeg over gehoord. Maar daarna heeft u ons gehoord. Ja, ik, wil, ik wil niet vissen naar complimentjes. Maar heeft u het een beetje gezellig gehad <laughs> de afgelopen twee uur? zit ja, het wordt steeds gezelliger. Ik heb net koffie met slagroom genomen. O, lekker. Maar dan dat de, de koffie met slagroom... Maar ik ben benieuwd wat u... Ik, ik zei tegen Suzanne... Ik ben ontzettend benieuwd wat die, wat die meneer aan mij gaat vragen. Suzanne, dat is onze regisseur, ja. Ja. De, laten we even teruggaan naar de, naar de salade van de visboer. Wat zat er allemaal in? Oh, het zit nou in mijn buik. Even nadenken. Um, over heerlijke onze garnalen... Hmm. Nou, ik heb een stukje spaling en een stukje vis nog en grote garnalen. En dan heb ik een bordje, een schotel, gegrilde garnalen. Oh. Klinkt heerlijk. Ja, ik, ik, ja ik, uh, <laughs> ik kom van een eiland, dus ik ben een viseter. <laughs> maar maar uh, toen, toen heeft u dat gegeten en toen viel u in slaap. Vindt u dan niet jammer dat hij precies het 12 uur moment gemist heeft? Uh, nou, dit is de uh, tweede keer dat het mij overkomt. <lacht> ik woon nu voor het eerst drie, ik niet drie. jaar alleen. Ik heb altijd met uh, familie met iedereen gewoond en mm. met mijn zoon. Maar die heeft voor zichzelf een uh, appartement gekocht. En uh, ik denk, nou, ik ga bij mijn zoon op kamers, maar nu, uh, <lacht> ik, ik woon toch alleen. <lacht> Ja, ja en, en, dat betekent dat u een keertje in slaap kunt vallen. En dat het uiteindelijk ook niet zo erg is. Want als u het ons niet verteld had, had u het wellicht niemand verteld. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, maar uh, uh, dat moment is er ook niet zo belangrijk, middernacht. Het is gewoon dat het op een gegeven moment 2014 wordt. Er een nieuw jaar begonnen is. Je nog even terugkijkt en dan vooral heel erg vooruitkijkt naar het nieuwe jaar. Wat, uh, uh, uh, uh, Gerda, ga, ja? ga jij in het nieuwe jaar bereiken? Uh, nou, om te beginnen. Ik ben nu 61 nou. jaar jong. Ja, toch? Nog, een, nog, we... een, nog zeker een derde van uw leven voor u liggen als het een beetje mee zit. Ja, en nou, ik doe vrijwilligerswerk, ik geef Nederlands les. Ik uh, help bij de. Ik ben zelf, uh, zeg maar, uh, van mijn geloof af. En ik help uh, uh, bij de katholieken hier in de Binnenstad help ik me, ben ik gastvrouw. En nou, ik doe alles. Uh, Vooral voor de mensheid voor God, en iedereen klaarstaan, doe ik. Dat klinkt heel erg mooi. En ik heb altijd, ik heb altijd gewerkt, maar door omstandigheden zit ik nu drie jaar uh, uh, in de uitkering. En uh, ja dat is best vervelend. Want uh, ja, je houdt niks over. Nee. Dat, dat moet heel erg, heel erg naar voor u zijn. Maar u, u probeert er denk ik wel het beste van te maken. Als ik u zo hoor. Ook met, met, met de visschotel. En uh, een lekker een ja, kopje koffie en... met slagroom. Het, het, het, u maakt er het ja, om, beste van. Ja, ook, omdat ik ook... Uh, ik, ik moet namelijk aankomen, meneer. Is dat zo? Ja. Ik ben maar 1,53 meter 53. Ik heb de lengte van uh, Prince. <laughs> en de kleur van Tina Turner. En... Uh, en, en... Maar u moet aankomen. Maar, ja, dat komt. Ik heb uh, afgelopen. Uh, nu, nu, nu gelukkig. Uh, al heel, heb ik snel een eind aan. Ik heb een hele vervelende relatie achter de rug. Oh, bang. En de, bij mij is het zo. Als er iets, emotie iets gebeurt. dan spontaan valt het vijf kuren van me af. Ja, ja. maar dat betekent dus, aan de andere kant. Uh, wel dat, dat u nu lekker mag snoepen. Ja, maar ik. Uh, Jawel, ja, nou ja, één keer in het jaar uh, zeggen ze dat. In, uh, je mag jezelf titelen. Ja. aan het eind van het jaar. Dan kijk ik gewoon naar uit. Hoor. Heerlijk. Ja. Ongeveer, uh, Ach, je mag helemaal, het hele jaar door af en toe toch wel even doen? Nou, een keer op de, op de markt uh, een kiebeling halen of zo. Heerlijk. Ja, ja nee, natuurlijk. Of doen ze erbij. Ja, gewoon ja. doen. Ja. En, en, alleen, mijn voor, voornemen uh, 2014 is niet, niet meer op verkeerde mannen te vallen... Goeie tip. Dat lukt geen enkele vrouw, uh, Gerda. Ja, tot nu toe is het nog gelukt, maar afgelopen jaren. Afgelopen uh, hoe ze dat liefde maakt, blind. <lacht> is zo. En ik, ik, ik, werd, ik werd op mijn oude dag werd ik verliefd... tot over mijn oren op mijn buurman, vier deuren verder. Mm. En daar is hele. ik val op uh, blond en blauwe ogen, ja. om het maar zo te zeggen. Ja. Okay. Oh, het, le het leek zo leuk allemaal, maar oh, die man is meervoudig verslaafd. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Ja, ja. Dat, het, het, het, valt u ook een beetje op jong? <laughs> uh, nou, nee. Nee hoor. Oké, okay, nee, De uh, reden uh, dat ik het vroeg was, omdat, omdat, op het moment dat u zei blond en blauwe ogen... dat mijn uh, medepresentator Anne de Jong naar zichzelf begon te wijzen... omdat hij voldeed aan het profiel. Maar u, u zegt als hij in de twintig is, dan mm, nog maar even niet. Nee, dus bij de supermarkt staan. Dus, uh, Vraag me, mevrouw, kan ik u helpen? Ik zeg, ga je oma helpen? GERDA, <tiedacht> nou, Dank je wel. Uh, uh, uh, en een hele mooie nacht nog. Ja. En uh, mocht er ooit een hele mooie man naar u bellen, dan uh, weet u mijn 070. Uh, nou, dat ja. gaan we doorgeven. We, we, we, we noteren ja. hem even, uh, wat dat ja, betreft. En, uh, uh, of blijf vooral ook luisteren. Uh, en. Uh, uh, uh, Gerda uit Delft, is het iets voor u? Bel dan ook vooral eventjes ja. naar 0800 112, Dat is 0800 112. En volgens mij wordt het geen dag ongezellig... als je een relatie hebt met Gerda uit Delft. Dat lijkt me niet. Het is in ieder geval lachen. Um, bij ons in de studio... en daar zijn we eigenlijk al twee uur en zeventien minuten... heel erg blij mee. Uh, Maaike, jij verzorgt de muziek... samen met wat uit de computer... maar jij doet het helemaal live met een gitaar en een microfoon... Ja. en meer eigenlijk niet. Hartstikke. Heb je eigenlijk ooit overwogen om meer dan alleen... een gitaar en jezelf neer te zetten? Uh, nou, sterker nog, ik, ik maak normaal gesproken muziek met uh, een percussionist. Uh, David, fit voor mij, maar die, die zei, kan er uh, niet bij zijn. Dank je de uh, koekoek, ik ga oud en nieuw vieren. Uh, nou ja, ik, ik gun het hem ook wel hoor, met zijn ja, vriendinnetje. En, uh, ja, nee, ja, absoluut. Lekker gezellig, met een feestje en zo. Maar normaal gesproken treed ik samen met hem op. En uh, ik ben nu ook bezig om uh, allerlei dingen nog omheen te formeren. Met uh, trompet, viool en dat soort dingen. Maar in eerste instantie is dit het wel. Ja. En nu even helemaal alleen en uh, toch heel erg mooi op Radio ja, ja. 1 Sister is dit. Ja, en ik wou hem graag uh, opdagen aan uh, Gietje. Dat is jouw zus? Nee. Oh, die luistert nu niet. Want die is, uh, weet ik veel, ergens in een kroeg dronken leuk aan het doen. En <laughs> dus toch dus Ik dacht, ik daag hem op aan Gietje. Want die luistert volgens mij wel niet. <laughs> Maaike, dankjewel voor nu alweer. Ze is er nog tot zes uur. Net als dat wij er zijn tot zes uur. En net zoals dat u er bent ook tot zes uur. U bent er via 0800-1121. Dat is een gratis telefoonnummer. En als u dat belt, dan is de kans vrij aanwezig... dat u gewoon uw zegje mag doen in deze uitzending. En dat wij u een gelukkig nieuwjaar wensen. Hier is er weer Gelukkig nieuwjaar. Ja, hallo. Spreken we met Charlotte? ja. Je met je lotte. ja, geen weg terug. Dan <laughs> moet je luisteren. Ja, ik wil jou ook wel een gelukkig nieuwjaar wensen, hoor. Al vind ik het allemaal, weet je... Het klinkt heel, uh, heel zuur, maar zo ben ik absoluut niet. Oh. Ik vind het allemaal zo... Zo'n overdreven krankzinnig gedoe. Kijk, er zijn nu twaalf maanden voorbij. Ja. En waarom kan het nou nooit eens gewoon die jaarwisseling... op een beschaafde manier rustig in elkaar overgaan? Ik vind het zo'n grote aanstellerij, agressiviteit... ik vind het krankzinnig. En dan ook elk jaar dezelfde discussie mm. over dat vuurwerk. Men weet hoe gevaarlijk het is. Want de samenstelling van het vuurwerk tegenwoordig... dat is gewoon explosief. Ja. Heel gevaarlijk. Waarom mm. moeten daar die jongens, die jonge mannen... waar het testosteron door het lijf viert... met die rommel op zak lopen en daar maar doelloos mee gaan smijten? Het is een pure vorm... Van agressie, hmm. van milieuvervuiling, ja. van geldverspilling. Mm -hmm. En wie koopt het vuurwerk? Degene die het het minst zich kan veroorloven financieel... die kopen bakken vuurwerk. Ik ja. uh, uh, vind het wangelijk. Ik hoorde laatst nog van iemand die de huur niet kon betalen... omdat hij ook inderdaad nog vuurwerk moest kopen. Uh, dat, dat is een beetje waar we heen gaan met z'n allen? Absoluut. Mensen hebben ge... Weet je, daarom wil ik graag heel veel mensen gezond verstand toewensen, mm. Want ik denk dat dat hard hard nodig is. Want als ik ook zie bijvoorbeeld dat gevreed, dat gezuip, al die onzin. Uh -huh. Ik word er helemaal wanhopig van. Uh -huh. En nu, nu komt er weer zo'n je. Ja, de, het gebruik van alcohol vanaf 18 jaar. Dat is een labmiddel. Uh -huh. Want 18 jaar, dan zijn die hersenen... Nou. De hippocampus zijn helemaal nog niet volgroeid. Is dat zo? Dat hebben ze dan in Amerika wel beter gedaan, 23 ja. jaar. Als je iets wilt doen, pak het dan in godsnaam goed aan. Maar of het, doe het, niks. het lijkt u heel erg hoog te zitten. Ik vind het verschrikkelijk. Het zit me echt heel erg hoog. En weet je wat ik ook wens? De overheid, de regering, heel veel gezond verstand en wijsheid. Jongen, jongen, wat een domme mensen zitten, zitten er bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Nou, noemt u er eens eentje. Nou, weet je, wat ik zo tragisch vind... Nee, maar noemt u er eens een eentje. geen naam Nee, ze hebben geen naam, want ze, ze hebben niks te melden. Ze hebben allemaal een naam. Als u zegt, er zitten domme mensen in de Kamer, uh, u, u, u oh, hoort joh, die nou, mensen spreken... Even... Uh, ja, je uh, Noemt dan u er eens eentje. Een ja. Maar dat vind ik nou ook weer... We, weer niet zo fijn om dat zo te zeggen. Nee. Maar kijk, bijvoorbeeld, ja... iedereen kent dat figuur Wilders wel. Ja. Oké, okay, hè? Maar kijk, dat vind ik ook weer zo'n. Nou, zo de, de, de, de, de, de, laat, laten we zeggen... Uh, ik zeg bijvoorbeeld uh, Diederik Samson. Wat zegt u dan? Dat vind ik ook slap Janes. Ja, waarom? Die, die, die, die, die meet met twee maten. Die klets maar wat in de ram. Die, weet je, die is gewoon de VVD aan het pleasen. Ja, weet je, de mensen... die in de regering zitten... die zitten daar voor zichzelf. Maar ja. niet... Voor, voor ons, voor de samenleving. Want wat ik ook zo vreselijk tragisch vind... dat is het probleem dat wat echt gaat komen... en ik, ik ben echt niet discriminerend... dat straks die Bulgaren en de Roemenen zonder werkvergunning hier binnenkomen. Ja. Ik verzeker je een grote, grote ramp. Er is hier voldoende werk voor de mensen die een uitkering hebben... maar die gewoon... ...niet willen werken, want het werk bevalt zich niet. Ik kan ja. me dat wel voorstellen dat het heel erg moeilijk is. Maar waarom moet dat werk door anderen gedaan worden... ...terwijl we hier mensen hebben? Omdat, het ze, omdat zij het werk wel willen doen. Het is gewoon een kwestie ja, van vraag en aanbod, angstinnig. toch? Ja. Wat zeg Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod dan, toch? Ja, maar daar moeten wij niet naartoe. Dit is een, een gevaarlijk spelletje. Hm. Wij moeten met z'n allen proberen onze economie op peil te houden. Want nu krijgen heel veel mensen hier een uitkering. Ja. Maar als is er dan in de politiek. Arbeid... Is er in de politiek ja? nog een partij waar u wel op zou willen stemmen? is heel moeilijk. Maar als ik dan toch een bepaalde keuze zou moeten, uh, moeten hebben, zou ik op D66 uh, uh, stemmen. Ja. Maar. Ik vind eigenlijk maar, geen één partij echt heel fantastisch. Maar D66 is, is juist voor een TVD. heel groot federaal wat Europa. En dus ook juist voor die, voor die arbeiders die ons land binnenkomen... waar je zo bang voor bent. Ja, maar weet je, laten die mensen hun eigen land opbouwen. Ja? Wij moeten het land opbouwen. Ik vind dit zo'n dom iets. Want wat is er gebeurd met de aanvraag van sociale voorzieningen? Hmm. Oh, oh, oh. Dat nou, gaat die, ja. helemaal mis. Ja. Ja. Daar kun je op wachten. Ja, eh, eh, eh, eh, Charlotte, uh, uh, ja. Het, het, allemaal rake punten. Uh, uh, sterke verhalen, uh, los van nou, wat het je is er ook. Een sterk verhaal. Nee, nou, maar een goede een sterk verhalen, verhaal. laat ik het zo zeggen. Uh, uh, en, en, en, en, en waarschijnlijk ook dingen waar we ons allemaal druk om maken en er allemaal toch ook een andere mening over hebben. Maar ja, dat mag het, wel. ik vind het zo'n negatief gevoel om het nieuwe jaar mee in te gaan. Dat, ja, weet je, daarom zeg ik al, ik ben helemaal niet zuur of negatief van aard. Maar ik, niet, ik kritisch, kan me zo maar... boos maken, ja. zo boos maken... om alle discussies die elk jaar weer gevoerd worden... wat betreft nu bijvoorbeeld dat vuurwerk. Men weet hoe gevaarlijk het is. Nee, men ja. weet het. Maar ja, kijk, kijk wow, wow, wow, wow. nee, sorry. Uh, dat is nou net wat ik zeg. We gaan de hele tijd dat negatief in. Er moet ook iets moois in het verschiet liggen in 2014. Wat, wat is dat voor jou? Ja, moet, weet je. <laughs> het moet toch een, een beetje een leuk jaar voor u worden ook? Het kan, het kan toch niet alleen ja, nee, maar, maar, maar ik, negatief zijn? Weet je, dan ben ik... Kijk, dan zou ik heel ingewissel zijn. Kijk, ik kan het voor mezelf. Maak ik het wel heel aangenaam. Ik, daarom zeg ik al. Maar ik, ik zie het om me heen gebeuren hoe moeilijk het gaat worden. U, u maakt zich uh, ernstige zorgen. Het worden. Ja, u maakt zich ernstige zorgen. En uh, we vonden het wel fijn en uh, ook wel gezellig dat, dat u dat met ons wilde delen. Charlotte, dankjewel. dankjewel. En slaap lekker voor straks. En dat brengt de tijd alweer op twee minuten voor half vijf hier. Dit is Omroep WNL op Radio 1. En u kunt met ons bellen, dat kan op 0800-1121. Maar degene die u dan aan de lijn krijgt... Uh, die kunt u op dit moment even niet bereiken. Uh, want die is de rest van de wereld ook voor ons aan het volgen. Suzanne Badhuis, uh, over een minuut of drie kun je de telefoon weer opnemen op 0800-1121. Ja, dus, uh, de luisteraars moeten nog heel even wachten... want ik ga ze nu eerst even een update geven. Wat is er te doen in de wereld? Nou, het is namelijk zo dat uh, Dennis Waldhoven het een beetje jammer vindt... want uh, hij zegt een heel jaar wacht je erop en dan is het zomer weer voorbij. Hashtag happy new year, vuurwerk en hashtag feest. Dus ja, hij, het, hij vond dat het veel te snel voorbij ging vanavond. Mark van Beden die zegt, ik ga slapen, ik lees morgenochtend wel... hoeveel Nederlanders er eigenlijk zijn omgekomen door vuurwerk. En uh, ja, dat brengt ons dus ook tegelijkertijd een beetje op het nare bericht... dat er vanavond in het Noord-Hollandse Medemblik... een man van 51 is omgekomen bij een ongeluk met zwaar vuurwerk. Het vuurwerk ontploft in zijn gezicht en ja, dat liep helaas verkeerd af. Er werd ook een uh, traumahelikopter uh, opgeroepen, maar helaas mocht dat niet meer baten. Verder zijn er ook heel veel mensen wel echt gewoon tevreden over uh, deze jaarwisseling... Want Sam Jansen zegt bijvoorbeeld... ik ga slapen naar een mooi dagje. Hashtag vuurwerk, hashtag 2014. Dus die heeft het mooi gehad. Daarnaast heb ik ook nog Bert Teunissen gespot op Twitter. Hij zegt een schitterende jaarwisseling met Theo Maasen. Voedsel voor de geest en Jules Annual eh, Voedsel voor lichaam en ziel. Dus hij vond het mooi om naar de televisie te kijken vanavond. Fred Vermeer, die zegt, uh, conclusie oud en nieuw in Westland. Heel veel fikkies en vuurwerk, maar heel weinig narigheid. En daar was hij blij mee. Verder heb ik nog uh, Luc uh, Dries gespot. En hij zegt, vooralsnog een zeer gezellige jaarwisseling uh, gehad in Deurne. Maar ik heb wel twee keer eruit kapot gekregen door vuurwerk. Dat was een beetje jammer. Eh, dankjewel, Suzanne. Dat was uh, ongeveer, volgens mij, wat er op internet... Uh te lezen was. Ze hebben zich allemaal ernstig vermaakt. En er waren ook een paar nare berichten. Het is eigenlijk gewoon een hele normale samen. Ja, zoals altijd gaat eigenlijk, hè? Wij zijn tot zes uur bij u. U mag bellen. De radio is voor de luisteraars vannacht. 0800-1121. 0800-1121. Nu eerst muziek op Radio 1. Dit is Alabama Shakes. We mijn shakes op Radio 1. Hold on. En uh, ik moet eerlijk bekennen, ik heb deze gewoon zelf in die lijst gezet. Ik vind het een fantastische plaat. Uh, Goedenacht uh, zeg ik tegen degene die nu al heel lang aan de telefoon hangt. Als die hetgene nog is namelijk. Ik heb eigenlijk. Uh, ton. Tom. Tom. Of iemand voor mij. Ja, Tom zo? Ja. De beste wensen aan ja, de. Nee, ja, ja, helemaal van hetzelfde natuurlijk. Ja, uh, wat ik de laatste jaren een beetje doe. En dat vind ik leuk om, uh, om te vertellen, om te delen. En want dat doe ik. Echt met heel veel plezier. Daarvoor ging ik ook wel een avondje naar Antwerpen met Oud en Nieuw. Maar ja. daar is het eigenlijk meer een, een eetfestijn. Hè? Is het maar wat ik de. La de laatste jaren doe en daar ben ik eigenlijk geïnspireerd door een, uh, wat ik in een interview gehoord heb van uh, Weile-major Boshart. Mm -hmm. uh, die ook alleen was met de Oud en Nieuw. En uh, aan wie ze vroegen wat ze dan deed. En dan had ze eigenlijk het woord van ze ging een beetje redden. Ja, dan stond er bijvoorbeeld nog een aantal reis op een bierveldje, ik noem maar wat. En dat ging ze dan netjes opschrijven. Of er lag nog een krantenartikel wat een beetje los was van de actualiteit van de dag. Een beetje een beschouwend artikel. Of er moest een abonnement opgezegd worden of uh, aangegaan worden. Kortom, uh, een beetje redderen. Mooi Nederlands woord. Ja, Maar dat is eigenlijk gewoon allemaal kleine klusjes oplossen. Ja, ja, kijk ook. Maar op, uitjaars... te... op je oudjaarsdag of oudjaarsavond. Eigenlijk zo de dagen uh, ervoor en, ja. en bijvoorbeeld ook een agenda, ja, dat dat misschien uh, op de ouderwetse manier van pen en papier, nou, dan gaat dus iemand verhuizen ja. en, en ervoor, et cetera. En dat was eigenlijk een beetje een verdrietige aanleiding, want mijn zus is in de loop van het vorig jaar overleden in april. Ja. Dus toen dacht ik, ja, nou ga ik mijn eigen agenda's ook eens uh, uh, goed bijwerken, want ja. ik weet, ik, ik heb weer eens ervaren hoe belangrijk dat kan zijn. Hè? Ja, dat is, maar. Uh, uh, ja, en, en bijvoorbeeld, ik, ik ben nogal geïnteresseerd in uh, aardrijkskunde, geografie. Mm. En dan liggen er bijvoorbeeld nog wat, wat, wat kaartjes die ik graag een beetje wil, wil bijkleuren, zoals wij dat vroeger op school ook deden. Kortom, uh, ik heb het heel plezierig gehad. Het vuurwerk, daar zou ik het niet over hebben. Maar dat was heel, uh, uh, hoe is het, heel uh, prachtig. Daar u heeft door, de hele het... avond dan geredderd? Nou, toen lag ik al op bed. Ja, maar, maar toen ging ik ook wat vroeg naar bed. Ik, ik wou eigenlijk naar dat cabaret van, van Peter Dergs, maar toen, toen viel ik in slaap. En toen heb ik het vuurwerk heb ik ook gehoord. Als slaap, uh, al al alle bed dit. En dat vuurwerk hield op uh, om twee uur. Dus bij het aanvangstijdstip van jullie uitzending. <lacht> dat is toch wel een timing, hè? Nou ja, daar we, we zijn wel alleen maar blij mee. Het is ja. voorbestemd uh, dat u bent gaan luisteren, Tom. Ja. Um, um, maar maar wat, wat zijn nou de plannen eigenlijk voor het, het komend jaar? Eerst er even over nou, na kunnen denken. Oh, precies. Ik op uh, uh, het, uh, Doorgaand op dat, op dat redderen. Huh? Uh, mijn huis wordt een beetje opgeknapt op het ogenblik. De, uh, en, en Wat gebeurt er dan? Nou, ik had bijvoorbeeld nog zo'n ouderwets tapijt, maar daar krijg ik nu uh, reclame maken. Maar laminaat en zo. En uh, mijn, tuin ga ik, uh, mijn tuin is aan de voorkant opgeknapt, maar de achtertuin wil ik nog doen. En uh, een beetje studeren wil ik nog uh, graag verder ook. Ja, en wat wil die dan studeren? Ja, ik heb nog een hele cursus... Uh, Twee cursussen heb ik nog geleden. Noors en een cursus Esperanto. Dat doen weinig mensen. en Het heeft ook weinig praktisch. Nou ja, alle, allebei volgens mij heel weinig. Ik ja, moet u ja. alleen zeggen. Ik had een vriend. Die kwam nogal vaak naar, in, in Noorwegen. En die heeft mij de, de volgende zin geleerd. Um, uh, waar stoppen bussen. Bussen stoppen aan bushalteplaats. Dat zou ik niet kunnen vertalen. Oh, je nou Dan heeft u vast beginnen, de eerste hè? les gehad. Dat is waar stopt de bus. De bus stopt oh ja. bij de bushalte. Ja, oh ja. Maar dat Esperanto, dat was vroeger eigenlijk wel ja. een beetje oh, dat meer dat vindt u eigenlijk erin. interessanter, merk ik. Want uh, toen, toen had bijvoorbeeld VARA, die had zo'n zo rubriek van uh, socialistisch nieuws in Esperanto. En de NCV die had een rubriek van evangelisch nieuws in Esperanto. En dat is eigenlijk allemaal een beetje uh, verwaaid. Hè? Want maar, wat zou je nu dan nog aan hebben om Esperanto te kunnen? Uh, leuk, omdat, omdat, ik, omdat het een, een taal is vanuit een, een, een, een samenvoegsel van Romaanse elementen en Germaanse elementen. Want uh, ja, dat is jullie collega Tineke, ook weer? Tineke van de show. Ja. Yeah. Die, die had een keer als onderwerp Esperanto. En toen, toen vroeg ze een typisch woord uit het Esperanto te gaan opzoeken. En toen heb ik opgezocht, opgezocht een, een bes, bescheiden vloek. Een zoverdorie. En dat, dat is in het Esperanto, is dat... Ja. En nou, nou voel je aan de klanken dat dat iets krachtigs betekent, hè? Ja. Dat, dat soort dingen. En nou, ik ben een fan van, van maar, school. Dat maar dan. toch wel vroeger aardrijkskunde leraar geweest. Nee, nee, nee oh, dat, is, dat, is een, dat is een hobby. Dat is eigenlijk oh, een, ook al. Een, want uh, ja, dat zijn zo'n beetje de... Ik heb eigenlijk uh, de tijd aan mezelf. Muziek en aardrijkskunde En dat aardrijkskunde dat, dat heb ik deze dagen nog eens... Die, die oude boekjes die wij toen hadden, ja. toen er nog geen computers waren. Wij tekenden en, en, uh, en, en uh, knipten wat af in de aardrijkskundeles Daar hadden we echt van die knip- en plakboeken voor. <lacht> ja, dat was heel leuk dat allemaal. Dat ging toen nog zo, ja. Ik heb het ja. zelf alweer heel anders gehad, hoor. Dat, dat, wat, dat, wat, je hoeft er weinig meer in te kleuren. Dat was ja. voor mij wel handig, want ik was er zelf ook niet zo goed in. Maar, nee. maar, dat, maar dat was vroeger moest je gewoon echt kaartjes tekenen, eigenlijk. Kaartjes tekenen ja. en, uh, en uh, aantallen inwoners per land van Italië. Dat is natuurlijk betrekkelijk relatief. Van, van tien jaar later is dat weer veranderd. En zijn ook de grenzen weer veranderd, trouwens. Dus ja, dat is... Uh... Maar uh, ik, vind het, uh, ik vind het leuk om... Uh, uh, uh, leuk om, om, uh, om bij te blijven en dingen te leren. Hm. En, uh, Dat is ook oh, alleen ja, goed voor de geest. Uh, ja, en op de op de uh, oh, even op de voorgangster ingaan. Ja. De politiek, daar, daar ga ik graag wat, wat, uh, wat ruimere uh, beschouwingen plegen en uh, lezen in twee kranten. Maar het zo van dag tot dag bijhouden, dat, uh, uh -huh. dat doe ik wat minder. Dat, uh, ik heb ook eigenlijk helemaal niet zo'n mening over, uh, over dat alcoholverbod uh -huh. van, uh, tussen, van uh, weet het, 16 en 17-jarigen. Uh -huh. dat, dat moet ik in de praktijk een beetje uitwijzen. Maar daar ga ik nou niet echt, echt iedere letter van volgen die, die daarover uh -huh. gesproken wordt. Ik. Maar zij wel muziek. Is, er, is een passie. Wat voor muziek gaat het dan om? Ja, nou, klassieke muziek ook. Maar wat de populaire muziek is, is een stokpaardje van uh, Anne. Een stokpaardje dat je dus heel veel uh, muziek in het Engels en ook wel het Nederlands, mm. maar dat je zo ontzettend weinig uh, nummers erin bij hebt die van, in het Italiaans. Italiaans? Dat is een beetje een stokpaardje van Maar dat, dat was vroeger misschien al een beetje veel, maar dat is eigenlijk maar heel weinig, hè? Nou ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ik, maar dan denk ik altijd gelijk weer aan Eros Ramazotti en dat soort dingen. Dat, dat is, vind ik dan een beetje over de top. Of, ja, dat is, of is dat, dat is wel mooi? Heb ik het gewoon gemist? Nou, wat ik bijvoorbeeld... Uh, weet ik, Adriano Celentano, die heeft een paar oh. van die, die zomerrits... Ik, uh, ik, ik, zie, ik zie de regisseur het nu intikken... maar volgens mij hebben we dat niet bij Radio 1. Nee, nee, nee, dat laat maar. Dat laat maar. Dat laat maar. Ah. maar goed, een uh, fijne uitzending verder. Ja, hartstikke nee, ja, bedankt. Ik, ik, um, als je dan toch een taal mag kiezen... Uh, het Drens, het Nederlands, het Engels... of het uh, Frans, wat heb je dan het liefste qua muziek? Want we zijn Drens, weer bezig... Drens, Nederlands, Engels. Eh... Uh, Drens. Nou, dat kan, van, van, dat dat kan er maar één zijn. Ja. We, we gaan heel snel op zoek naar uh, uh, uh, Skik. Um, het giet zoals het giet of op fietsen? Je mag zelf kiezen. Dat fitzen, dat fitzen. Oh, op fietsen, op okay. fietsen. <grijgene> Helemaal goed, Ton. Ik vond het hartstikke leuk je gesproken te hebben. En ja. uh, als je het over trends hebt en muziek... dan kan het natuurlijk eigenlijk maar over één iemand gaan. Ik zie hem op Twitter altijd uh, heel erg vaak s'nachts wakker. Dus eigenlijk wil ik hem nog een keer naar de studio halen, deze man. Hij uh, is nu solo gaan als Daniel Loewies... maar we kennen hem natuurlijk het meeste van Skik. En dit is zijn grootste hit. Dit is Op ja, Fietsen. Op fietsen, Op de ik nou, dan zijn we samen, Nee, Amsterdam met alle donders kanaal. Naar z'n kale de kaas. Zo, dan fietsen ik deur. Want ik, ik wil al wie de alles zien. De laatste mooie dag van de jongens. Misschien al wel met de winden daarom de smoot aan Ik wil al wie de deur nog weet te maar Wat het veld te maken gaat weer. Aan je fietsen en een beetje slim. Dan gieren als van wat viel er mee waars? Die mij wat vandaag. Ik heb de band vol mijn wens. Die heeft jaar niet te klaren. Ik je in de een van een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje een beetje een een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een en een beetje een een beetje een beetje een Ik een beetje een een beetje een Wie een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een een beetje ik heb jou niet te klagen Wie dat me waard Wie dat me waard Wie dat me waard Een stukje bladeren spikken aan de heren die. Een en lekker zoals bars en zijn, de toren De Dan vind ik deur, want het weet niet sneeuw. Dan grief vandaag van zullen. Wie duurt mij wat, wie duurt mij wat? Wie duurt mij wat vandaag? Uh. Ik heb de pan voor me vins. Nee, ik heb jou niks te klaar. Wie dat mij wat, wie duurt mij wat? Wie duurt mij wat vandaag? Uh. Ik zal als zegt, jou ja, het wel zo. Ik heb de band vol met fans, nee ik heb te 10 minuten voor 5. Dit is Radio 1, omroep WNL. U hoort de skik En op fietsen. <lacht> ja, ja. Ja, Leuk. Het is, uh, Leuk gedaan. Het, het, het, ja, toch? Het is, ja. Uh, het is maar één keer nieuwjaarsnacht. In een jaar. Uh, en, en daarom zijn er ook mensen die uh, naar aanleiding van alles wat er rondom oud en nieuw gebeurt uh, uh, bellen. Een van die mensen uh, is uh, een mevrouw van Zetten in Tilburg. Tilburg, goedenacht. Goeienacht, goeiemorgen. En uh, de beste wensen natuurlijk nog. En ja. alvast. Ja, dank u wel. Nou, uh, ik, heb, ik heb al een paar jaar aan, aan wens... Hmm. Dat, de, dat aan jonge ouders verteld wordt en geleerd wordt... hoe je kinderen moet leren praten. Want... Ik zie het, ik weet niet hoe vaak als ik buiten loop... dan lopen de vaders en de moeders met de, met de kinderwagen. Prachtige kinderwagentjes, hoor. Ja. En uh, dan lopen ze te klekken in die mobiele van ze. Oh. Of ze lopen op, op dat schermpje te kijken. En het kindje ligt heel, heel stilletjes... Kindertjes horen te leren praten. En hoe leren ze dat? Van de papa en de mama. Of de verzorgsters, ja? ja? Dus kindertjes horen te leren. Papa, mama, hebben, eten. Tada, goeiedag, mama. Haha, oe-oe, lala. Noem maar op. En liedjes van draaien de wieletjes nog eens rond. Klappen ze in je handjes. Ja. En dat zou de Nederlandse taal. Voor kinderen die naar de peuterspeel gaan. gaan heel wat verbeteren, ja. want daar komen kindertjes binnen... die kennen, die kennen nauwelijks één een, een, een of twee woorden. En overigens niet alleen het Nederlands... want dat gebeurt ook bij de kinderen die Italiaans als moedertaal hebben... of, uh. of Spaans of weet ik wat. Uh -huh. Er schijnt gewoon de laatste vijftien jaar... die mobilifoon die schijnt belangrijker te zijn... dan dat leventje, levende wezentje wat jij op, op mag voeden. Ja, mevrouw van Zetten. misschien moet het. Mevrouw, mevrouw, moet het mevrouw wel... van Zetten heeft u zelf kinderen? Ja, ik heb zelfs al een achterkleinkind. Een achterkleinkind. Ah, ah. En dit, wat, want, ja, en wat... mijn kinderen konden praten... toen ze anderhalf jaar waren... Ja. konden ze al echt zinnetjes zeggen, ja. Ja, ja, ja. want u heeft, veel, veel eh? u heeft veel op ze ingepraat. U heeft veel op ze ingepraat destijds. Op ze ingepraat? Gepraat met ze. Ja. Kinderen die reageren daarop hoor. Als je een, als je een lepel met, met wat lekkers voor ze houdt. en dan zeg je, hebben. en dan zeggen ze, hebben, hebben, hebben, hebben. dan weten ze dat ze dat willen hebben. en dan zeg je, eten. Ah, lekker. Je, je moet hm. taalgebruik uh, belonen, zou je zeggen. Nou, je moet ook taalgebruik naar ze. en taalgebruik. dan krijg je taalgebruik. taal terug. Ja, ja. En als je dus. dus in, je, in je mobiele phone, je zit te praten. En niet met dat kind oogcontact en mondcontact maak. Nou, dan, dan krijg je dus kinderen. Er komen echt kinderen in peuterspeelzalen. Nee. Die kennen geen vijf woorden. Zo. En niet alleen Nederlands. Dat gebeurt ook in Duitsland. En dat gebeurt, gebeurt in de Verenigde Staten. Nee. En het is eigenlijk het... Ik ben helemaal niet tegen mobiele telefoons, in tegendeel. Ja. En ik ben ook niet tegen al die technieken. Maar er zijn dingen die er aan vooraf moeten gaan. Ja. He, he, en dat wordt... Vroeger hoefde dat niet geleerd te worden aan jonge ouders... want dan hadden ze dus gewoon niks anders... dan nee. een kleine kindje om mee te praten. En nu moeten we ze vertellen dat ze met hun kinderen moeten en gaan nou, praten. Maar, maar mevrouw Van Zetten, me even iets heel anders. Ja? Hoe was, zeg het eens. Hoe was uw jaarwisseling? Oh, fantastisch. Ja, beschrijf je me eens. Heerlijk rustig. Ik, ik heb ontzaglijke pijn aan mijn heup. Oh. Want ik heb een kraakbeenoperatie te goed. Zo. Maar ik heb dus gelukkig geen visite gehad. En ik heb geen oliebollen en appelslappen hoeven bakken. En ik geniet ervan. Maar ik ben net terug uit de Verenigde Staten, ja. waar ik mijn achterkleinkind in mijn armen heb gehad. In de Verenigde ah. Staten, hoe mooi met... Ja, met... Hoe, hij, heel ver hoe weg. heet hij of zij? Cynthia, Cynthia. een, uh, dat is een van, mijn klein, het, van mijn jongste kleindochter, ja. het eerste achterkleinkind. En hoe oud is Cynthia? Cynthia is nu uh, vijf en een halve week... Hm. En die kijkt echt al, hoor je? La la la zegt. Brrr, tja tja tja. Dan kijkt ze echt naar je. Ja. ja. En, en, en, en, en, en wat, wat doet dat dan met u als u? Uh, uh, ik kan me zo voorstellen zo rond de Kerst inderdaad naar de Verenigde Staten vliegt en daar uh, uw, uw vijf. Nou, voor de Kerst terug, ja. Houd voor de Kerst al terug, oké. Okay. En daar in ieder geval uh, uw vijf en een half week oude uh, achterkleindochter op de armen heeft. Uh, wat voor gevoel geeft dat u? We hebben een foto gemaakt van de vier generaties. Mijn dochter, ik, mijn kleindochter en mijn achterkleinkind. Mooi. Ja, en dat wordt de trotse foto van, ja, van, van de familiereeks. Ja, en, en vier generaties zo gevangen. En het is prachtig dat u dat nog zo in uw armen ja, heeft kunnen hebben. en inderdaad, wat ik dus nu vertel... Eh, ...dat in Nederland moet gebeuren. Dat, dat vertelt mijn dochter en, en ik aan mijn kleindochter. Praten, ja. praten, praten. En trouwens, ze woont ja. bij mijn dochter in huis... want ze ja. hebben nog geen eigen huis. Mijn nee. dochter die werkt daar ook al mee. Maar daar wordt dan natuurlijk Engels gepraat. Ja. Dat, dat is logisch. Ja, dat is ook maar, Amerika. Ja. Ja, ja het, heel het kan... ver weg. Heel ja, nou ja. Ik, ik hoop maar... voor u dat, dat, dat u ze nog een keer kunt zien. Ja, en via internet. Internet is ja. fantastisch natuurlijk. Ja. Alles is heel erg erbij. Mevrouw Verzetten, dank u wel dat u dit verhaal ook uh, wilde delen. En een, een, een fantastisch jaar uh, wensen wij u toe. Werken. En natuurlijk ook uw hele familie. Ja, dank je wel, hè. En jullie ook een heel goed jaar met ons. En ik vond dit een echt leuke, geinere uitzending. Nou, dank wel. We gaan nog een uurtje door, maar u mag ook gewoon gaan slapen. Want zo zijn we ook alweer. We dwingen niemand, Martijn. Nee, we dwingen niemand. Dat zou we ook niet durven, moet ik eerlijk zeggen. Alleen het is wel leuk als er mensen bellen. Dat doen mensen op 0800 1121. Straks na vijf gaan we bijvoorbeeld weer met iemand praten. En u mag ook gewoon inbellen. Waarom ook niet? Nee, nee. Uh, zijn we zijn zeer benieuwd uh, hoe Nieuwjaar heeft beleefd, uh, wat u in 2014 gaat doen, wat 2013 voor jaar was. Uh, maar uh, tot die tijd zijn we ook uh, benieuwd naar de live muziek van Mijke Eering. Mijke Eering Mooie, is dit met uh, uh, uh, uh, uh, Never Awake, dat is niet een eigen liedje. Nee, is van Tom Kopsen. En Tom Kopsen is niet heel bekend in Nederland, maar voor mij is het een uh, ja, idoolvriend. vriend. Uh, ja, wat kan ik meer zeggen? Een hele goede muzikant. En daarom uh, koffer ik hem. Graag. Ja, A ten-year one we love affair That's the way it feels right now Broken heart and nothing will suit This broken heart will not enjoy D- van Tom Kapsen. nu aan u gebracht door Mijke Eering. Ken Vrouw, jij? Het? Uh, nee, ik ken hem niet. Nee. Dat ja, wel mooi. mooi ja, ja, ik ben nu heel. Of goed. jij doet het gewoon heel, heel <laughs> erg en waar, kan ik ook, Dat als je nieuw echt heel erg slecht is, maar dat geloof ik niet. Nee, nee, nee, nee, nee zeker niet. <laughs> Dank je wel uh, voor dit prachtige nummer, al je prachtige nummers Ach, en wel. natuurlijk. Uh, uh, volgend uur meer. Ja. Want uh, je mag gewoon nog blijven het laatste uur. Dat, dat doen we allemaal. Ik begin een beetje in te kakken Martijn. Houd me uh, wakker. Ik, ik denk dat we even een kopje koffie gaan halen. Terwijl u zo ja. meteen uh, mag gaan luisteren Lekker. naar het uh, NOS journaal van uh, 5 uur. U kunt natuurlijk blijven bellen naar ons. Uh, u bent van al, uh, allemaal van harte welkom om uw verhaal te delen op Radio 1. Nog het hele komende uur. Dat doet u via 0800-1121. Zei je nou 0800-1121? Ja, dat zei ik inderdaad. En uh, twitteren mag natuurlijk ook gewoon. Ad WNL-nacht, uh, hashtag WNL. Veel plezier met dat ja. twitteren en bellen. En wellicht spreken we u zometeen na het nieuws van vijf uur. Ja, dan kun je nog even een kopje koffie zetten zo voor het nieuws. En dan bellen. Ik loop meteen weg voor de koffie. Raak jij de eind met toen suiker. even vol. Cappuccino met suiker. Cappuccino met suiker. Komt eraan. Tot zometeen.